Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet maakt zich zorgen over jongeren die hun aankopen achteraf betalen. Dat is populair. Drie op de tien doet dat regelmatig. Je hoort staatssecretaris Nobel. We weten ook dat jongeren financieel kwetsbaar zijn. Ze hebben vaak onzekere arbeidscontracten. Ze werken maar beperkt. En daardoor kunnen ze sneller bijvoorbeeld in de schulden terechtkomen. Hij komt daarom vandaag met een campagne om jongeren te waarschuwen. En daar hoort volgens Nobel een tractatie bij. Ja, zure ijsjes, want aan de ene kant lijkt het heel lekker. Je koopt iets en tegelijkertijd als je het eigenlijk niet kan betalen... dan is, die af, dan is de smaak naar afloop is zuur. En dat is de ludieke actie waarmee we vandaag ook jongeren... met meer bewustzijn over achteraf betalen uh, willen informeren. Het kabinet moet met plannen komen om ons drinkwaterverbruik omlaag te krijgen. Adviseurs van de overheid zeggen dat we anders tekorten gaan krijgen. Dat is nu al merkbaar. De afgelopen jaren kregen tientallen bedrijven geen nieuwe aansluiting... Om te voorkomen dat het erger wordt is afgesproken dat er water moet worden bespaard. Maar dat gaat maar heel langzaam. De meeste liters gaan op aan het doorspoelen van de wc en douchen. Muziekrechtenclub Buma Stemra is voor minstens 107.000 euro opgelicht. Fraudeurs gebruikten valse identiteitsbewijzen om zich voor te doen als schrijver of muzikant. Op die manier kregen zij het geld dat hoort bij de auteursrechten. Buma Stemra gaat aangifte doen van de fraude. In een basisschool in Kampen heeft per ongeluk een kunstwerk weggegooid. Jarenlang stond er voor de deur een metalen paal met bovenin meerdere gekleurde bollen. Nadat het speelplein een opknapbeurt had gekregen, was het verdwenen. Het werd weggehaald omdat iedereen dacht dat het een speeltoestel was. De directrice van de school in Kampen baalt als een stekker. We wisten het ook oprecht niet. Dat vindt natuurlijk heel vervelend. En in school vinden we kunst belangrijk... Um, en dat durf ik bijna niet te zeggen nu dit is uh, gebeurd. Um, dus we willen het ontzettend graag oplossen. Ze hebben geprobeerd om de kunstenaar te pakken te krijgen. Maar dat is nog niet gelukt. Hij heeft wel al gereageerd in de regionale krant De Stentor. Hij kan er niet om lachen en zegt dat je zo niet omgaat met kunst. Het weer nog opnieuw een prima lentedag. Met alleen af en toe wat dunne wolkjes, maar ook weer volop zon. In het noorden wordt het een graad of 18. In Limburg kan het 24 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Zwaan bij, bij de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad staat nog Fiede tussen Appenkerk en Hoorn 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen zuid en Herugowaard. Waard 3 km met een kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 Welkom, heck, welkom welcome. Welkom uh, listeners bij uur 2 van uh, Duifzaag Zag de Week Door. Als je nog de weg op moet, als je de weg op moet met je autootje, uh, kijk uit want er zijn een hoop files uh, Er uh, dreigt zelfs hier en daar in Nederland. Op dit moment luisteraars een traffic jam. From the 18th century cobblestone streets with the horses and the characters to rest our feet to the train and city tram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 Zomaar gebeuren en dat je op de weg zit, is dat je in een jam-pot terecht komt. Een traffic jam ja! De Hollies! Here I go again. Go again. I've been hurt so much before I told myself, yes I did. Weer uh, lekkere muziek voor je te draaien, luisteraars. En ik sta s'ochtends uh, op woensdag al heel vroeg op met mijn handzaag en richting Zandvoort. En dan denk ik bij mij, ik ga u uh, verrassen met lekkere muziek. I do, I do, I do. I do, I do, I do. Ik doe het. me opluisteren als ik met mijn meisje naar bed ga, dat ze niet meer de ogen dicht doet als ik haar knuffel. Vroeger, deed is altijd de ogen dicht, en dan kon ik knuffelen, maar tegenwoordig, nee hoor, houdt gewoon de ogen open. Nou, dan, moet je, dan moet, heb ik Barry Manilo gevraagd, Barry Manilo, weet je wel, van de Cobacabana en Mandy, mooie nummers, maar Barry, die heeft ook een speciaal liedje geschreven voor meisjes die hun ogen dicht houden als ze geknuffeld worden. Er zijn ook meiden die doen dat gewoon niet meer. Die, die, die, die doen hun ogen niet meer dicht. Die, die blijven je aankijken. your eyes anymore. When I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show But baby, baby, I know There's no welcome look in your eyes when I reach for you And girl, you're starting to criticize little things I do Stroot het die man, hè? Very many love. You've lost that loving feeling. Nou, ik hoop dat het niet voor u geldt dat u het steeds het gevoel van de liefde bij u draagt. En ik sprak net een Duitse dame buiten die zaakte van. Uh, Thäuben, duif, de, maar dan in Duits natuurlijk. täube. Hebben ze niet aan een schönes Duitse lied van uh, Simone Rossi of zo. Uh, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Ik kijk even op de hoes. Semino Rossi is het. Semino Rossi. Razend populair in het, uh, in het Duitsland, maar niet alleen in het Duitsland. Bij alle liefhebbers van Duitse muziek is hij heel populair. Nou, ik ga iets draaien, hoor. Uh, luisteraars. Ik uh, maak jetzt muziek voor die Duitse Leute. Hoe jetzt in Zandvoort uh, auf uh, Ferien zei, uh, uh, uh, zeg ik het goed? Ik ben niet zo goed in Duits, hoor. Mijn moeder ook niet trouwens, mijn vader ook niet, maar dat kan ook niet, want die zijn overleden helaas. Ja. We gaan maken er wel een vrolijke melodie van. In Duits. Dat alles bereid Was wordt Volkomen gelukkig. Als je het maar weet. Luisteraars, jullie maken hem volkomen gelukkig. Nou, ik schiet helemaal vol. Ja, dat doe ik wel meer hoor. Dan schiet ik helemaal vol. Meestal dat ik verkouden ben, hè? Maak maar het lachen, luisteraars. You've done it all. You've All the game No matter what you say The only metal What's a ball Blue eyes Blue eyes How can you tell So many lies Come and see me Make me smile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 hard to smile Resist, resist It's from yourself You have to hide oh. Come up and save it To make, make me, me smile, smile. Uh -oh. Do what I I you Don't say, maybe you'll try to come up and see me, to make me smile, I'll do what you want. Come on and see me, make me smile. Maak me nou toch eens iemand glimlachen, luisteraars. Ik heb nog zo'n twee minuten te gaan... ...voordat wij weer gaan luisteren naar een stukje cabaret van Toon Hermans... ...dit keer en hij gaat het hebben over een zeer pikant onderwerp. Hij gaat het namelijk hebben over seks. Ja, ja, ja, ja. We gaan even luisteren naar Seals and Craft. Dat ken ik nog net even voor, voor de toon in de aanslag staat. Hier komt Seals and Craft. Hier komen Seals and Craft, moet ik zeggen. Ze zijn met z'n tweeën. We doen een mooi liedje tussendoor, dat vindt u toch ook wel lekker. See only me, me. Closer to you, closer to me. Vrij onbekend repertoire voor u waarschijnlijk... maar dat, dat wil ik ook graag een beetje mensen opvoeden, muzikaal. Ja, dat gaat Toon Hermans doen op het gebied van seks. Zet u af, luisteraars. We gaan het hebben over seks. Seks in Nederland. Ik wil er niet veel over zeggen, maar ik zou er even willen zeggen... Poepoe.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 Het is het zedeloze leven van een Laps meisje. Meisje uit Lapland. Het is, het is verschrikkelijk hoor. Het is nog erger dan Jan. Ik kan nou niet zo voor maar volgend jaar zal ik het zien. Het doek gaat open, zegt een stuk speelt in Lapland. Een stuk speelt in Lapland. Dan zie je op het toneel zie je allemaal lappen. En een paar hele vieze lappen erbij.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 Chris Norman is de zanger van uh, Smokey. En ik laat uh, Chris Norman uh, regelmatig voorbij komen in het programma. En ook vanmorgen is dat weer Javal luisteraars. Voor een few dollars more was hij bereid om naar de studio van ZFM Zandvoort te komen. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she takes, the harder they fall. Now she ain't easy, but she ain't tough. She's headed good, but then she's headed rough. But I guess it don't come to much. But all she's got, she ain't got enough. So she'll cry just a little for a few dollars more. She'll lie just a little like she's done it before. She'll fake it for a few dollars more She'll show you her heart Then she'll show you the door You know she'll die just a little For a few dollars more Even cry just a little Like she's done it before She'll take it, she'll fake it For a few dollars more She'll show you her heart Then she'll show you the door Strange things can happen to you Nowhere to go. Een beetje liegen voor een paar dollar meer. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Uh, take these broken wings and learn to fly, zegt Duif tegen jou. Mister, mister. No! Ah! Heeft duif gedaan met zijn gebroken vleugeltjes, maar broken wings. Mister Mister kwam ik tegen en Mister zei van duif, take these broken wings and learn to fly. Nou, ik heb al zoveel vlieguren in mijn leven luisteraars, dat kan ik, dat kan ik je allemaal niet vertellen. Maar eh, ook dankzij eh, lekkere muziek en de Traveling Wilburys, samen met George Harrison. Uh, nou, wie zit er nog meer bij? Nou, allemaal bekende uh, mensen. En uh, dan luister ik eerst maar naar het nummer. Ga ik straks nog even kijken wie er nog meer bij zit. up the Handle me with care. Reputation's changeable, situation's tolerable. But baby, you're adorable. Handle me with care. Sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. de traveling Wilburys, de Britse-Amerikaanse supergroep werd het wel genoemd. En het is ook niet toevallig dat het een supergroep werd genoemd. Want in 1988 kwamen Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison en Tom Petty kwamen bij elkaar. En allemaal rockers natuurlijk en die vormden deze unieke groep. En Handle With Care, dat was het nummer wat ik u zojuist liet horen en ik heb het ook met uh, voorzichtigheid heb ik het allemaal uh, betracht, luisteraars. We built this, this city on rock and roll. Build this city. We built this city on rock and roll. En met uh, Build this city uh, sluit uur 1 af, uur 2 af. Is het alweer, ja. De City, Jefferson Starship. Daarmee uh, sluit ik het uh, tweede uur. Ik zei het net al af, luisteraars. Blijf naar me luisteren. Ik kom nog een vol uur bij u terug met Duivens de Week door.